Een van de opties is om het belastingtarief van 42 niet te verlagen, maar juist te verhogen. Ook de verlaging van het hoogste tarief, van 52 naar 49 lijkt van de baan. Verder zou het belastingvoordeel voor werkenden, de arbeidskorting, kunnen worden afgeschaft voor de hogere inkomens. Maandag krijgen VVD en PvdA de doorrekening van de verschillende varianten. Premier Rutte hoopt dat hij zo snel mogelijk knopen kan doorhakken. Het VU-ziekenhuis in Amsterdam heeft een sterfgeval tijdens een longoperatie in augustus vorig jaar niet gemeld aan de inspectie. En deskundigen zeggen morgen in het Radio 1-programma Argos dat het wel had gemoeten. Bij de patiënt met longkanker moest een deel van de long worden weggehaald. Tijdens de ingreep ontstond een gat in een bloedvat waardoor de patiënt overleed. Het sterfgeval is wel gemeld bij een interne instantie van het vu Volgens het toenmalig hoofd van die afdeling... hoeven niet alle sterfgevallen ook bij de inspectie te worden gemeld. Het kunnen ook gewoon complicaties zijn... en complicaties hoef je niet te melden, al dus het afdelingshoofd. De burgemeester van een bijna failliete Franse stad... is in hongerstaking gegaan. Hij heeft een tentje opgezet voor het parlementsgebouw in Parijs... en eist 5 miljoen euro noodhulp. Sèvran, een stad met 50.000 inwoners... kampt met hoge werkloosheid en lage inkomsten... Volgens de burgemeester doet de overheid te weinig om te helpen. Hij eist solidariteit met arme Franse steden. Eind jaren negentig gingen veel bedrijven in Sefran failliet. Van de jongeren is 40 werkloos. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Ook morgen bewolkt, soms regen en tegen de avond buien. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journaal. En de volgende die zij cadeautje mag uitpakken is... weer Papa.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 3 over 9 en een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie break. Weer net de DZ een punt achter de week. Iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. En vanavond doe ik dat samen met journalist en columnist Eva Hoeken... en het liefje van... Willem Holleder. Nee, dat mogen we niet zeggen. Sorry. <lacht> en uh, politiek commentator uh, Sywert van Lien. Je hem net al. Uh, je bent toch niet verzuurd aan worden, Dat dacht ik nog eventjes tijdens de nieuws. Nee, ik Ja, ik ben, ik ben, op, ben, Eén, ben ik er positief over. Oh, okay. Ik loop er niet over te zeuren. Hij ja, ziet allerlei openingen die de politiek nog niet in de gaten nee, heeft uh, gelaten. De Amerikaanse president Barack Obama mag zich president blijven noemen. Zijn we opgelucht? Zijn we blij? We hebben het er zo meteen over. Verslaggever Joris Kruij. Die geeft een rondje in Volendam, want ze houden daar niet alleen van drank, ook van kook. Weten we inmiddels, elke dag neemt gemiddeld. 1 op de 40 Volendammers, een lijntje, blijkt uit onderzoek in opdracht van BNN. En daarmee gebruiken ze meer kook dan de bewoners van wereldsteden als Londen, Parijs en Milaan. Ook heel vertrouwenwekkend, een, de, een onderzoek in opdracht van BNN. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hebben het gisteren in de uitzending gehad, het pas, klonk allemaal heel betrouwbaar. Ken jij de BNN dus... vrijdagmiddagborrel nog? <lacht> en weer is het even stil. Je ja, kunt weer het even stil. Via het uh, knopje webcam uh, als je iets wil zien wat hier in de studio gebeurt op radio1.nl. En dan uh, het onderwerp van de dag, Luc. Ja, uh, het nieuws van de dag, laten we even beginnen in Wijster. Dat ligt in Drenthe. En als jullie aan Wijster denken, dan denken jullie aan... Rijnkaping. Mm -hmm, mm -hmm, rottende kadavers, inderdaad. Het stinkt in de Drentse plaats Wijster. Dat vinden de inwoners tenminste. En daarom blokkeren ze sinds gisteren het bedrijf dat de stank veroorzaakt. Zo'n 40 mensen staan met tractoren voor het bedrijf. Daar worden de resten van geslachte dieren verwerkt. Ja, niet zo gek dus dat het daar nogal stinkt. En inmiddels heeft de buurt er echt een neus vol van. Ja, dat is moeilijk. En ja, een lijkenlucht, lucht, een zoete, weige lucht, kadaver, uh, misselijkmakend. Het dringt overal in door. Het hele huis stinkt. Als je s'nachts wakker wordt, je kan niet meer met slaapkamerraam open slapen. Alles stinkt. Ja, nu komt er een geuronderzoek. Door de wijk heen komen snuffelpalen te staan... En nou ja, als je daar nog even een typisch Drentse voorwaarde aan toevoegt. Stank is stank en je moet het meten op het meten wanneer het stinkt. Nou, en uh, ja, toen werd de blokkade weer opgegeven. Lekker makkelijk. <laughs> uh, als je stinkt dan moet je badderen en dus gaan we in één keer door naar Badden Harry. <laughs> Harry zei vandaag namelijk een soort van sorry. Ik vraag hier niet uh, om een kans. Ik vraag hier eigenlijk om een uh, laatste kans. Ja, geen kans, uh. maar een laatste kans. Ook op, op een kans, badden. Uh, als dit aan badden ligt, komt hij ook niet meer terug, niet? En uh, u ziet me echt hier uh, nooit meer terug uh, in een nieuwe zaak. Ik uh, heb mijn les geleerd. En dat had allemaal succes. Hari is voorlopig vrijgelaten. Hij moet zich dan nou wel aan wat regels houden. Zo mag hij bijvoorbeeld niet naar uitgaansgelegenheden... en ook niet met getuigen praten, behalve dan met Estelle. Ja, en uh, met Estelle Kruif is hij inmiddels... en dat staat uh, op internet. Een, uh, waar is hij nou ook weer? Oh ja... Ik ben het even kwijt. Jongens, hij was... Oh ja, met onder begeleiding van politie is hij naar een appartement gegaan... en dan zijn ze champagne gaan drinken en dergelijke. We hebben het over Barry Harry. Die komt voorlopig vrij, dus uh, dat besloot de rechter vandaag. Hij uh, uh, blijft verdachten. Daarom uh, moet hij, uh, moet hij uh, uh, dus ook niet in contact komen... Met, uh, met de andere getuigen in deze zaak. Het gaat natuurlijk allemaal vanwege die klap... die die Koen Everink gaf tijdens Sensation White. Goed, dat verhaal kennen we. Eva, jij volgt het vast op de voet of niet? Nou, niet meer dan een ander, geloof ik. Het is wel een soap. Ik ben niet zijn liefje, hè? Niet ook nog. Nee, nou, het, we niet we nee, ja, het is een soap natuurlijk. Treurig nou, verhaal. Nou, nou is bekend geworden dat Evert goeds uh, nogal dubieuze rol speelt in deze zaak. Uh, hij is een soort adviseur uh, geweest. Hij heeft een heel plan geschreven. De quote had uh, de hand weten te leggen op documenten waarin stond. Hoe eigenlijk uh, uh, Baderhari en, uh, en Estelle om moesten gaan met, met deze nou, Hij had een tegen in de, in de hand genomen. Er waren eigenlijk twee opties dus. Dus of uh, de, de ongelooflijke, of wat was het, de onvoorwaardelijke liefdekaart uh -huh. zouden ze uit gaan spelen. Ja. Of de, die ander die andere heeft het gedaan. Wat was nou de... Ja, er waren twee strategieën mogelijk en ze hebben voor de eerste gekozen. Ja, Estelle kon die op die haar nieuwe voor ze... presenteren ja. als de man die ze zo lang miste. Ja. Dat was optie 1, een echte familieman die leuk is met kinderen. En hoe Estelle een heel andere kant van Badder heeft leren kennen. Dat was een beetje de strategie. Ja. Wat vind je daarvan dat hij dat doet? dat Evert zanten goed staat doet. Ja. Nou ja, ik snap niet waarom iedereen daarvan op zijn achterste... of dat dat... Ik bedoel, je verwacht ook toch niet iets anders? Je denkt toch niet dat we hier met een enorme objectieve journalist te maken hebben? Dat, nou, je, dat... je zou kunnen denken... Uh, hij is journalist. Hij speelt ja. nog wel een soort van een journalistieke rol. Moet nee, hij niet doen? Nee. nee, dat zal hij natuurlijk niet moeten doen. Maar ik, ik, het verbaast mij niet. En ik vind het ook... Uh, ja, ik bedoel, is het uit vriendschap of zo dan? Of ja. is het om. Wat is, het, is what, in het voor hem, laat ik het zo zeggen? Wat, Omdat hij, betaald, hij natuurlijk of? al die verhalen krijgt. Ik bedoel, iedereen weet ja, ja, ja, ja. die verhalen wel. Ja, toch ook dat exclusief ik... het interview met Estelle, toch? Ja, precies, en van de hele ja, softtoon, opera-setting ja, en zo. Ja. ja. ja. Het We is wel hilarisch, wel wel jongens, wel. dat er gewoon op telegraaf.nl nu live updates komen: dat, dat Estelle <laughs> en Badder met een auto vertrokken zijn. Ja, maar... dat er gewoon een verwachte aankomsttijd staat... dat de ballonnen nee, van waar. haar op internet staan. Is het niet dat veel? Dat er politiebegeleiding maar tot maar aan de iemand... snelweg Luister, is gekomen... vanwege de massale belangstelling. het niet belangstelling. veel en veel belangrijker om <laughs> erachter te komen... Land, of meneer Harry nou daadwerkelijk een van die, die, twee, die, die, die negen of acht aanklachten... Uh, waar die ook echt mensen gewoon bijna half invalide ge geschopt zou hebben... moet ik dan zeggen, zou, ja. zou hebben... dat we daar nou eens achter komen of dat nou daadwerkelijk gebeurd is, ja of nee. Want daar, de... ja, dat is het daar is de OM mee bezig en kennelijk hebben ze ja, daar geen OM... overtuigend voor, uh, bewijs voor uh, be, uh, geleverd. Ja. Nou goed, dit ging over uh, poging tot doodslag. Daar is hij van, uh, van vrijgesproken. Daarom mag hij uh, voorlopig uit voorlopige hechtenis. Um, maar toch, uh, maar ik vind dat toch opvallend. Uh, is dit normaal? Want uh, we hebben Holleerder net even besproken. We vinden mm -hmm. het allemaal heel erg spannend hè, om over dit soort nou ja, bad boys... dat kunnen we toch wel een beetje zeggen, te spreken met z'n allen. Het vult de columns. Ja, dat sowieso. Ja, ik, wat is je vraag waarom we dat spannend vinden? Mm -hmm. Ja, nou ja, kijk, hij spreekt kennelijk enorm tot de verbeelding. Omdat hij ook iets wel heel goed kan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk. Ja, nou ja, ik bedoel, ik denk dat mensen ook, uh, weet je wel at some point hebben sommige mensen besloten, ik ben fan van die jongen, en dan gaat hij de mist in. Maar sommigen kunnen er niet afscheid nemen van dat gevoel van hij heeft ook iets heel goed gedaan. En dat is natuurlijk ook wel zo. Alleen, hij kan uh, iets heel goed, er moet alleen wel altijd een ring, een ring omheen. Ja, dat ze en, en zelfs dan uh, slaat hij wel eens de plank mis. Ja. Wat een rare uitdrukking is in ieder ja. geval. Maar, met <laughs> Zijn tegenstander dus... goed raken als ja. die licht, bedoel ja. je? Ja. ja, precies, ja. Nee, dus hij kan, uh, hij kan zichzelf uh, volledig niet beheersen. En ik denk, maar ja, mensen, ja, hij spreekt tot de verbeelding. Volgens mij heel veel van die, dat soort jongens die dan ook Scarface ja. leuk vinden. Hm? Weet je al? Ja. Van, is ook een bad boy, maar hij krijgt al wel alle lekkere wijven. Een beetje dat, dat idee. Hij ging wel echt door het stof. Wat je net hoorde, hij heeft echt sorry gezegd en hij zou nooit meer terugkomen. Ja. Nee, In Maakt het indruk op jou? Wel nee, natuurlijk nee, nee? niet. Bij jou wel, man? Nou ja, weet ik, niet. ja ik, ik denk ja, het zal wel. Ja, tuurlijk. Hij is wel slim genoeg om het niet te doen. Ik denk dat, um, dat Evertum dat ook heeft ingefluisterd. Je moet echt sorry zeggen, want dat vinden de mensen leuk. <lacht> en dan zijn ze bereid om je te vergeven. Ja. Soms werkt het. BNN Today. Zet een punt achter de week. Erik. Zullen we, nou ja, heel, zullen we nou iets heel moois? Ja, je iets hebt een hele mooie moois. plaat meegenomen. Ja, ik heb ik hem al, he al he gezien. Ja, he, jij was op Lowlands. Ja. Jij, ja. Was, jij was ja, daar ja, ja. op dat moment ook. Ja. In een, een kleine bezetting overigens. Jolanda Quarty heet deze dame. Met een fantastische stem. Als je van Massive Attack houdt, dan ken je deze stem. Want zij heeft veel van voor Massive Attack ingezongen. Maar dit is een puur Brits bandje. Onder de naam Phantom Lim. Hetgeen zoveel betekent als een fantoomledemaat. Uh, uh, ja. ja. Zij is van, um, van zeg maar, Massive... de nieuwe al Alabama Shakes. Zij is van de nieuwe Alabama Shakes. Ja, maar dan ja, zoiets... uit, Eng uit Engeland. Ja. En het is, ja. Maar het is, het is puur Amerikaanse, echt, in en in Amerikaanse muziek. Tot aan een, een, een uh, heuse Angel of Death uh, uh, um, van, hoe heet hem dan hoe heet dat dat ook, ook weer van Henk Williams Santo, uh, gecoverd. Ge het is dus echt puur Amerikaans, maar door een Engels beentje. met een fantastische stem. Op Lowlands deed ze het in een kleine bezetting. Ja, het maar was deze... alleen maar gitaar. En, uh, dat was het zo'n ja. beetje, maar toen kwam die stem wel goed door. Ja, maar deze plaat van Phantom Lim. Dat, wat ik zei, dat betekent wel als een fant fantoomlichaamsdeel. Zoals dus het afgezet is, dat je het nog steeds voelt. Dus ja. dat is een prachtige naam voor een band. Uh, de eerste plaat heet The Pines. En daarvan draai ik Give Me a Reason. Een gepaste stilte, het is dus prachtig. Dit. to put myself into your Als je me dat al zou kunnen zien, dan kan via de webcam via Radio 1. Zulke dammen van Kippenvel op mijn uh, lichaam. Give me a reason, hoor je van uh, Phantom Lim. En We gaan voetballen. Uh, is er ook Kippenvel bij uh, NAC Breda FC Groningen? Ragnar Niemeyer? Nee, enige keer dat ik dat vanavond heb gehad... was tussen acht en half negen bij het interview van Erik. Ah, dank je Ragnar. Ja, ik zeg het niet snel, maar dit moet een keertje kunnen zo uh, over de lijnen, Dank je wel. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Het is er nog altijd 0-0. Het is geen goede wedstrijd. Er is niet gewisseld overigens in de pauze. Blijkbaar zagen Adrie Bogers en Robert Maaskant weinig reden om te wisselen. Maar er gebeurt gewoon te weinig leuks. Er is te weinig sprake van vloeiend voetbal. En als er af en toe gevaar ontstaat, dat hebben we in de tweede helft nog niet zo heel veel gezien, dan komt dat vaak. Door fouten bij de tegenstander. Nu Botekin die bij nak breed speelt. Richting Jens Jansen. Goedelje. Felle tackle van hem gezien. Richting Kieftebelt aan het begin van de tweede helft. Taarten bleven gek genoeg op zak. En nu is het weer aan de rechterkant. ex rode JC, ex-Willem 2 nog weinig gezien. Aan de rechterkant de rover doorgeschoven. Maar dat wordt niet gezien op het middenveld bij Nak. Waar Verbeek de bal heeft. Nak gaat achteruit. Bottegien linkerkant van het veld. Halverwege de Groningen helft nog wat meer naar buiten toe. Richting Jens Jansen. Groningen heeft heel veel mensen achterin. Verbeek wordt aangepakt door Sparf. En zo komt de bal weer ter hoogte van de middenlijn terecht. Opnieuw bij Nak Breda. Dat de steun van het publiek echt wel heeft, dat 12,5 miljoen tekort heeft. Dat een trainer heeft die niet weet of hij mag blijven. En het enige waarin wordt geïnvesteerd is in de bierpompen, schreef een columnist laatst. En ik denk dat hij gelijk heeft. Er zijn grote problemen hier, maar goed, er zijn elf punten. En Nak speelt in ieder geval nog mee in de middenmoot na die serie van de laatste weken. Inmiddels heeft Rauwelaar de bal, de doelman van Nak. Ja, het gaat alleen maar achteruit eigenlijk. Ik denk dat er wat wissels gaan komen als ik kijk naar de zijkant. Waar Lulling al een tijdje staat te Ik dacht dat hij wel terug zou komen, maar... Ergens last van het is mij even ontgaan, van wat? Hij is er niet bij, zal er vermoedelijk uitgaan. Zijn 500 50ste wedstrijd in het betaalde voetbal. Inmiddels op de klok 57 minuten, 20 seconden, 0-0 bij NAC Groningen. Het volgende onderwerp, Luc Ikink. Ja, uh, lastig onderwerp, misschien wel pesten. Deze week werd er veel gesproken over een rouwadvertentie van Tim Ribberink. Veel mensen zullen met een brok in de keel de rouwadvertentie van de 20-jarige Tim hebben gezien. In de advertentie, die vanmorgen verscheen in de Twentse courant Tubantia... staat het afscheidsbriefje dat Tim achterliet. Lieve papperman, ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Ja, een heftig verhaal en de afscheidsbrief greep heel veel mensen aan. Het ging rond op internet, via Twitter en Facebook. En door die enorme aandacht besloten de ouders van Tim een verklaring te geven. Na ongeloof, woede en verdriet hebben wij besloten de afscheidsbrief van Tim te plaatsen in de rouwadvertentie. Opdat dit nooit meer mag gebeuren. Door de brief van Tim te plaatsen... hopen wij dat het probleem dat pesten heet echt wordt aangepakt...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 Kortom, het gaat heel veel verder en ze willen echt een brede discussie hierover. De discussie begon soms op wat bijzondere manieren. Columnist Luc Koelman greep de zaak aan om hoofdredactrice van het Katholiek Nieuwsblad... Mariska Orban de Haas aan te pakken. Hij schreef een column. De moeder van Tim was het onderwerp daarin. En uit naam schreef hij die column van die Mariska de Haas... die een beetje conservatieve ideeën heeft over bijvoorbeeld homoseksualiteit. En die column viel nogal verkeerd. Heel Nederland viel over Koelman heen en Metro nam op verzoek van de ouders van Tim de column weer terug. Ja, die discussie over schaduwde op een gegeven moment... de discussie over het pesten. Heeft nog iemand iets over de column van Luc Koelman te zeggen hier? Want er is al zoveel over gezegd de afgelopen dagen. Wat had jij gedaan als mede-columnist? Nou, ik vind sowieso dat, je dat, dat hij die column heeft moeten kunnen schrijven. Het zou niet mijn idee zijn geweest. Ik vind het ook niet handig om het dan in... Uh... Kijk, hij pakt eigenlijk Mariska de Haas aan, ja. mm -hmm. maar over en dus, en dat mag dat, mag in alle tijden en dat moet ook kunnen. Maar hij doet het natuurlijk, dat kan je niet doen over de over nou ja, letterlijk over het lijk van iemand. Dat is gewoon niet, uh, dat is niet kies. Zeker, zeker schiet... niet als het zo ver nee, is. Dat kan nee, al, nee, nee, nee, nee, dat kan. Helemaal hij zegt niet. zelf vandaag in reactie op Radio 1, onder andere zegt hij, ja, ik had even moeten wachten. Was het over twee weken beter geweest? Nee. Nou, als jij een punt met iemand hebt, als je Mariska Raas aan wilt pakken... doe dat vanuit je eigen man zijn, vrouw zijn, columnist zijn. Gewoon nee. vanuit je eigen persoon. Ik denk dat dat sowieso altijd sterker is. In plaats van het iemand anders te laten zeggen. Laten we even een paar dagen teruggaan. Want toen ging het nog over het onderwerp waar de ouders het over wilden hebben. En dat was pesten. Uh, is er iemand in deze studio wel eens gepest en dan echt gepest? Uh, ja hoor, ja. Tennis, ik, ben, ja, ik zat in een hele grote klas uh, vroeger. Ja, misschien helemaal niet boeiend voor de radio luister Maar ik had een <lacht> klas van 47 man. Wat? Uh, en daar had je heel grote groepen eigenlijk. Je hele je top, grote varkens, slim, Wat was het die die eigenlijk doen? goed tegenwoordig met ja, dat onderwijs? Ja, ja. Wat? Ja, we hadden <lacht> een hele grote klas tussen allemaal kleine klassen. Dus ik kon konden niet echt dat ook splitsen. Dus ik kreeg ook een eigen nieuwbouwklas en zo. Uh, maar ik, ik heb het wel eens gehad. Maar ik vind, wat ik eigenlijk zo schokkend vind aan het, het verhaal van Tim... is dat er is gewoon een volwassen kerel doodgepest... Ja, je denkt steeds dat het, ja. gaat, om een jongen. Of het gaat om een jongen. Het, is, van het gaat bestien, om een jongetje, een, het gaat uh, om een keren nee. van twintig. Ja. Eerthans, wat ik altijd heb meegemaakt, ik heb nogal wat scholen gehad... is dat er ergens een soort van ontspanning optreedt... nadat een beetje je testosteron een beetje uitdendert. Mm. Dat je wel een beetje kan erkennen wie de ander is en zo. Ze hebben gewoon een keer van twintig te dood. Ja, heeft maar ik zag laatst, ik, ik, volgens mij was het één vandaag, het ook, een, ook een, een ambtenaar, een man van dik in de vijftig, die had iets verkeerd ja. gedaan. En die werd door de, door de burgemeester, geloof ik, en door de college van wethouders, werd gewoon volledig ja, terwijl, ja. Af, in een achterafkamertje gezet. En als er koffie was, dan kreeg hij geen koffie. Als de taart werd ontgedeeld, werd hij overgeslagen. Ik je echt denkt, wat is dit voor idiotie? Flauwe maar het is inderdaad zo'n Tim ook. Het is inderdaad, het is geen jongen. Je, wat, het is een leeftijdsgenoot van jou. Ja, hij is iets jonger. Ja. En uh, ja, ik, ik vind het echt heel erg treurig. En uh, uh, ik vind het ook heel moedig van die ouders dat ze dat, uh, dat gepubliceerd hebben. En ik hoop ook echt inderdaad, wat, wat, wat, wat, mens, uh, wat jij ook zegt: van dat mensen ook eens realiseren wat plagen en pesten doet en wat het verschil is. En uh, dat er kennelijk gewoon heel veel stille gevallen zijn. En allemaal mensen die wij schijn gewoon bij jou op het werk zitten of die bij jou in de klas zitten en die gepest worden gepest. en dat zie je niet meer omdat ja, op een gegeven moment je hebt ook minder relatie met elkaar mm. en ik ja ik vind maar het wel... gaan Ze graag iets veranderen want ik, ik, dit was het meest persoonlijke berichtje wat ze konden in de wijde wereld konden brengen oh. dat hebben ze besloten te doen met een doel het pesten verdrijven tegengaan aandacht ja. vragen ja, gaat het natuurlijk... iets, levert het iets op denk je ja. nou, nou ik het levert wel discussie ja. op dat doen wij hier en dat willen ze maar je kan dus vervolgens vragen ze ook om, om wetgeving ja, nou, dat wordt natuurlijk ook ja dat wordt natuurlijk weer een stuk moeilijker ja, ik hoor maar toch nog even voor die wetgeving Gaat het iets veranderen in het hoofd van jongeren, van in dit geval zelfs twintigers? Nou ja, alsof, al verandert het maar iets in het hoofd van een paar jongeren... die opeens denken, hé, hey, wacht even, want volgens mij doe ik dat ook. Als het er in zoverre maar een paar, dan is, dan is dat al... Ik bedoel, de dus, dood van deze jongen is nooit zinnig, maar dan is in ieder geval de discussie erover zinnig. Uh, ik, vraag, ik vraag me alleen af of, of je niet nog een stapje verder terug moet. En dus, kijk, pest is niet iets wat uh, net uitgevonden is, dat is van hmm. alle tijden. Uh, maar ik heb wel, ik heb wel van, mijn, van mijn thuis meegekregen... dat als iemand een bril had en scheve tanden... Dat, dat, uh, dat hij daar ook niet zoveel aan kon doen. En dat je, uh, als, er, als er in een klas georganiseerd gepest werd ook uh, zoveel jaar geleden dat dat dat dat, dat niet deugde. Dat maar wat heb gebeurde ik er dan? Want, wat, wat, hoe, hoe ga je dat tegen? Ik bedoel, ik werd ook wel eens gepest. Uh, ja. Dat doe je niks tegen, volgens mij. Maar ja, dat doe je ook niet zo heel veel tegen. Wij dat, doen dat. Je moet zorgen dat mensen die, die, laat me zeggen, de de, de, de, de, de kinderen, laat, laat ik het dan even op kinderen houden... want daar op, op scholen en middelbare scholen wordt er wordt er grof gepest. Alleen het pesten is is verschoven. Hè? Dat is niet meer op school en in de klas een klein beetje, maar dat gaat voornamelijk ook via telefoons, via het internet, via WhatsApp, via weet ik veel. Uh, uh, worden er zo hetzes tegen kinderen opgezet. Ja, En dat is heel slecht te controleren. Want dat ja. kan namelijk overal met je smartphone en je, ja. en je computer. De, de pesters pesten, Siewert, Daar heb jij ervaring mee. Ja, dat deden wij altijd. We hadden een middelbare school die toestond dat je pesters pest. Dus... Uh... Als werd geslagen, dan sloeg je gewoon met drie man uh, die eikel terug zijn hok in. En dat is ondertussen heel goed. Ja, of een meisje die. Ik weet nog wel een meisje die zette andere meisjes aan tot anorexia. Oh. Uh, en die hebben we gewoon een half jaar een zitzak genoemd. Tot huilen is toe. En toen was het ook wel over. Maar um, hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Want je wordt zo. Nou, daar gingen ze natuurlijk op een gegeven moment klagen bij een leraar. En daar werd er werd gewoon niks tegen gedaan. Als, als duidelijk was dat diegene gewoon gepest had. In principe zijn er nu op alle scholen, als het goed is, pestprotocollen ingesteld. Dus op ja, het moment werkt dat er gepest... Nee, oké, okay, maar goed, het is er. Dus op het moment dat er geklaagd wordt, is, is een school gehouden. Hmm. om er iets aan te doen. Het beste, Wat het beste volgens mij altijd, altijd nog werkt... is of gewoon op zijn dierlijke even de worden veranderen... of gewoon dat de mensen die zo'n klas dragen... of zo'n groep of een studentenvriendenclub... Uh, dat op een gegeven moment een paar mensen zeggen... nou, kappen nu. En, uh, maar gebeurt het wel? Want jij, jij bent degene die zich nog best kan herinneren... Uh, studentenverenigingen. Gebeurt dat daar? Tuurlijk, ja. Oh, de, maar zeker ook in daar, ernstige daar, ja. mate? Ja, zeker, ja. ja ik, ik, ik, ik weet wel echt van, uh, van mensen die heel dichtbij me staan... dat. Dat eh, er wordt er natuurlijk als zo'n scene van gezelligheid. Maar dat is echt wel heel hard. En dat is echt niet alleen maar, zeg maar op zijn feuten van BNN nee. uh, met de ontgroeningen. Maar gewoon echt psychisch heel erg doordrinken. In, in wat is juist, wat is niet juist. Uh, hoe hoor je Door wel te vragen? Doordrinken, zei je ook. Jij ah, ja, ja, noemde het net al even, Erik, uh, via internet, via sociale media. Ja. Dan is het natuurlijk makkelijk om te pesten. In dit geval gebeurde dat ook uh, bij Tim. Uh, zijn ouders hebben dat ook daarom gemeld bij de politie. Een onbekende deed alsof hij Tim was. Hè. En ze schreef bijvoorbeeld uh, dat Tim een loser en een homo was. Um, nou, veel voorraden uh, gingen reageren. Uh, geen stijl ging ook reageren over dit bericht. Daar wond jij je over op even. Nou ja, kijk, uh, Geen stijl is bij uitstek een, een, een podium dat zelf pest en doet en, en iedereen de maat neemt. Dus om, om nou dan hiervan te zeggen dat dat niet kan, of dat, uh, om daar hier nou in het verweer over te komen, is dan misschien niet zo Vind je heel dat geloofwaardig. Het, dat zij het erger maken. Hmm, ja, dat is moeilijk. Nee, ja. Ja, dus ook zij gingen intrappen op een dode. Laten we wel weten. Er nog, was, dat, was een topic over die Tim. Hmm. Toen was er dus uh, zo'n reaguurder, Hij uh, heet geloof ik meneer de minister-president. die schreef nou inderdaad precies wat je zegt. van ja Jullie zijn wel de laatste die hier iets over mag zeggen. Die had dus echt 3.500 likes. Dus eigenlijk de reaguurders kwamen in opstand tegen het, het medium. En maar die reageerden nog, ook? Ik bedoel, dus die zijn toch onderdeel van geen ja, stijl? Nou, van die dynamiek? Gaan. Gaan. Okay. Nou, ja... Ik, ik zag daar wel een soort van correctie. Maar toen gingen ze dan eens even rustig over de dood van een jongen heen. Uh, het gelijk nog een keer aan. Dan denk ik ook van ja, jezus, uh, ja. ga je ik, ze even uh, uh, met leukere dingen bezig ik heb, ik heb echt een tijd geleden besloten dat ik dat soort dingen gewoon ook maar niet meer lees. Omdat ik het namelijk echt zo infantiel vind. Zo'n discussie tussen iedereen die er maar wat over moet vinden. Vanuit zijn eigen kut huiskamer of, of auto of weet ik veel. Het interesseert me ook echt niet meer. Mm. Ik probeer zelf te bepalen wat ik ervan vind. En als we het hier in klein comité over hebben, heb ik het erover. Mm. Maar dit soort dingen vind ik echt, voel, echt verschrikkelijk aan het worden. Wij zetten een uh, punt. BNN Today. Zet een punt achter de week. Kunnen we daar een mooie plaat bij bedenken? Potje dansen. Ja, dat ja, is <laughs> ja, goed. Het is, het beste. Ik wou het zeggen, het is tenslotte <laughs> vrijdagavond. Ja, nee, ja, goed. Um, er is een Belgische formatie die heet Goose. En Goose heb ik uh, een aantal jaar geleden gezien op het Onvolprezen Lowlands Festival in de Bravo-tent. En ik ben helemaal geen danser, maar dan ook echt helemaal niet. Uh, ik sta er altijd bij en ik kijk naar of ik water zie branden. En uh, toen stond ik uh, te kijken naar deze jongens. Het is namelijk niet alleen, het is niet alleen met draaitafels. Het is gewoon echt met instrumenten en drums. En, uh, en, maar het is hyper dansbaar. Super hip vond ik het op dat moment ook. En ik, ik stond op het podium. Keek in die Bravo. En zag daar 17.000 man dansen. Toen dacht ik, ach weet je wat, laat ik ook eens een stapje wagen. En, en dat heb ik gedaan. Hoe zag het eruit? Ik ben, nou, dat, dat wil je niet zien. Maar ik was Hebben we daar beeld bij in er geen, Nee, er is geen beeld <laughs> bij. Uh, maar ik stond met Jozef. Van Bellen. En Joost en Belli's die ging alleen maar... DJ. De, DJ. die stond al te dansen. En ik heb gedanst. En ik heb gedanst zodat ik niet meer kon op deze band Goose British Mode. Wel. Ja, ik kan namelijk terugkijken door die webcam die staat te dansen. Ik weet het <laughs> zeker. Er komt een nieuwe plaat aan van deze formatie uit België, die is ook al hartstikke goed ga ik binnenkort wat van draaien. Als je denkt, Jezus, moet dat nou dit? Ja, dat moet. En af en toe. Je hoort een Goose in British Mode. Radio 1: het NOS Journaal.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 Het sterfgeval is wel gemeld bij een interne instantie van een ziekenhuis. En volgens het toenmalig hoofd van die afdeling was dit een complicatie... en hoeven complicaties niet te worden gemeld bij de inspectie. En dat is het nieuws. Je luistert naar BNN op Radio 1 en zoals iedere vrijdag zetten we een punt achter de week. En dat doe ik vanavond met journalist en columnist Eva Hoeken, die zit hier nog. En de politiek commentator mm. Siebert van Linden. En natuurlijk, je hebt hem net nog uh, horen dansen zo'n beetje, Erik Korton, <laughs> die weer terug is van weg geweest. Kijk vooral ook mee via de webcam. Dat kan via www.bnntoday.nl. En Twitter mee, hashtag BNN Today. Er is ook voetbal, niet, Niemeijer, die zit bij NAC Breda tegen Groningen. 16 minuutjes nog. Een schot zojuist van FC Groningen. Mitchell Schet maar aan tegen het bovenlijf van Kees Luijks. In het strafsopgebied van NAC Breda. 0-0 stand en het wordt er allemaal niet beter op. Ik denk dat alleen de heren Hoy en Bakuna ingevallen bij NAC en Groningen misschien nog iets willen laten zien. Zij hebben ja, gezorgd voor een uh, impuls. Of in ieder geval moeten we dat gaan doen. Maar het pijl van de wedstrijd dat uh, zakt alleen maar helemaal geen kansen meer eigenlijk. Weinig overtuiging, weinig combinatiespel en... Groningen dan in de aanval, steekt de middenlijn over. Met Van Dijk viel vorige week uit tegen NEC. Dat zou toen de angel zijn geweest die er bij Groningen uitging. Want onderuit tegen NEC, maar vindt het niet veel vanavond zoals dat geldt voor heel veel spelers op het uh, veld. Aan de linkerkant nu Nak met Verbeek, Verbeek richting de middenlijn. Groningen is met 5-6 man, wel achterin. Dan gaat het naar de as van het veld. Naar uh, Danny Buis, uh, opening van uh, deze Buis. En moet Jordi Buis zeggen natuurlijk. En dan hooi de diepte ingestuurd aan de rechterkant... waar weer wordt verdedigd door Burnett. En zo loopt er maar weer eens een aanvalspaak, een kwartier voor tijd. Wie gaat er nog zorgen voor een beslissing hier? Het is 0-0 en daar heb ik geen zin in vanavond. <lacht> wat een tarry, wat een rotwedstrijd jachter. Goed, en we gaan daar verslag geven Joris Kreugel. Die zit op een veel vrolijkere plek, want op vrijdag duikt hij ergens de kroeg in... en bespreekt daar het nieuws van de week. Vanavond zit hij in Volendam. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in het Vissersdorp... en omstreken dagelijks meer cocaïne en ecstasy wordt gebruikt gebruikt dan in bijvoorbeeld steden als Milaan en Parijs. Volendam neemt de vierde plaats in een ranglijst van 19 grote Europese steden. Rondje van Joris! Vier Volendammers, willen jullie drinken of koken? En? Hebben jullie al gesnoven vanavond? Oké, okay, nou ja, we houden het even rustig. Het is donderdag. hè? Ik heb nog nooit drugs gebruikt. Ik ook niet, ik hou niet van. Een hekel aan drugs. Kan dat dan? Ja, het... ik weet het niet. Uit onderzoek blijkt dat er 1 op de 40 en 1100 lijntjes worden gesnoofd per dag, hè? geloof ik. Klinkt zo als erg veel, ja. De veel mensen die zullen er niet openlijk over gaan praten natuurlijk, dat, er, dat ze zoveel gebruiken elke dag. Dus je hoort het niet, je gaat sowieso niet aan de grote klok hangen. Wat schrik jullie ervan zo'n bericht hier, want jullie zijn echte Volendammers. Ja, sowieso, want er, ja, niet iedereen gebruikt het. In Volendam wordt hier gewoon eigenlijk belachelijk door naar de stad eraan te komen. De Volendam is altijd drugs. In hier, in hier weet iedereen. Hier zijn gewoon een paar dealers en die, die leveren gewoon iedereen. Dat gaat er helemaal niet goed. Als een hele generatie aan de cocaïne gaat, dat kent dat, toch dat niet? Maar jij bent wat ouder. Maar jij ziet een hele jongere generatie, je zie jij hier. Uh... Tuurlijk wel. Vroeger waren er een paar mensen die, die kook die nou, Trouwens, het was helemaal niet, uh, niet te betalen in onze tijd. Die is ook erg triest. Zeker ja. weten. En vooral als je nou zo in het nieuws komt. Het is gewoon uh, bedroefd vind ik dat. Maak je er ook kwaad over? Ja, ik bedoel, je ja, die kunnen er wel kwaad over worden, maar het is gewoon de realiteit. Je wordt er wel een beetje op aangekeken als Vollendammer. Merk je er al iets van? Nou, nog niet, maar dat gaat het waarschijnlijk komen. Je ja. <laughs> hebt toch ook moeders geloof, die zich daarmee bezighouden? Ja. He, moedige moeders, hè? Ja, dat uh, is speciaal opgericht uh, om het uh, drugsprobleem in ieder geval van en dam met uh, ouders en met vrienden van te, te er een stop voor proberen te zetten. Ja, die zijn al aardig het jaar actief. Kennelijk, uh, kennelijk dus niet echt uh, zeer succesvol. Dat, uh, dat mag gezegd worden, eigenlijk als je, de cijfers, uh, <laughs> als je de cijfers zo ziet. Je hoort wat voor ellende over het geest in sommige gezinnen. Schulden, wat hoor je dan? Schulden uh, is natuurlijk een hoop verborgen leed. Tenminste, als je, als je een gezinnetje hebt met jonge kinderen... en dan is er eentje verslaafd in de keuken is gewoon je hele gezin is kapot. Lijkt mij tenminste. De mensen zijn geen twintig meer als ze eraan beginnen. Ze zijn dertien, veertien, vijftien. En dan zie je al mensen, dan zie je die, diegene lopen en dan denk je, well, die kent hem. Het wordt al erger. Je ziet mensen op de dijklopen, dat je af en toe denkt van, jeetje, ben jij... Doe jij dit nou ook al, weet je? zo jong. Gebeurt er nou ook eigenlijk wel wat hier, want in het weekend is het natuurlijk uh, feest hier in uh, Volendam natuurlijk. Ja, zeker, maar er uh, loopt ook uh, genoeg politie rond en uh, vooral ook politie en burger om het uh, in de hand proberen te krijgen. En uh, regelmatig uh, komen ze met honden, lopen ze over de dijk en... Uh, Alleen, ja, het wil uh, blijkbaar allemaal nog niet lukken. Het dat als, uh, als Londen. Maar, maar hoe zou dat komen dat het dan in Volendam, als je de cijfers mag geloven... dat het erger is dan in andere steden? Een paar jaar geleden was het Urk. Dus misschien ligt het wel een beetje aan de visterdorpmentaliteit of zo, ik weet het niet. Maar, maar aan de andere kant zou ik juist denken, dat zijn meer oh, vrouwen en kerels van pit en harde werk... die nemen op, op zaterdag uh, gezellig een biertje ja. met z'n allen. Ja, dan nemen ze dat erbij. Jullie zijn wel teleurgesteld, volgens mij, een beetje over de cijfers. Absoluut. Ik me dat is ook mijn gedo vanavond. Ja, dit zijn Colombiaanse cijfers. We lijken wel Medellin. Het is in ieder geval vrijdagavond. Ik hoop wel dat uh, Volendam uh, bekender blijft zijn palingshoud dan uh, om, uh, om de koop. Hoop ik voor jullie. Santé in ieder geval. Je hoort hoort komt het wel goed. <laughs> ja. Het hey. zijn Colombiaanse cijfers. We lijken wel Medellin. Hey. We zijn groter <laughs> dan Londen. Het <laughs> is ongelooflijk. Eva Hoeken, jij komt uit Noord-Holland. Ja, ik kom niet uh, Ja, hoe komt het? Verklaar het eens eventjes, dit. Hallo, ik is geen volle geen Volendam natuurlijk. Hè. Nee, in mijn tijd uh, gebe gebeurde dat ook nog minder. Ja, in mijn tijd, als oma vertelt, maar ik ben 33. Wij, wij gingen wel indrinken. Dan, maar dan, dan gingen we bijvoorbeeld een fles appelkorn drinken. Dat was dan echt helemaal de shit, zeg maar, in mijn tijd. Maar dan tegen die tijd, nou ja, dan, dan ging je dus onvast uh, je fiets op. En dan moest je weer een half uur fietsen voor de kroeg. Dus dan was je weer gewoon terug bij af. Dan was ja, je, ja, je weer moest je weer opnieuw beginnen. Ja, precies, maar ja. zou dat het misschien kunnen zijn? Dat het van uh, flink alcohol gebruikt, want dat kunnen ze in Noord-Holland goed, hè? Met, wat is dat altijd kermis voor het ding al helemaal ja. pubiek gaan ze kloppen kermis zo. kermis precies kermis? Uh, dat dat verplaatst is naar, uh, naar drugsgebruik ik denk gewoon dat het heel simpel... is. kijk maar het... aan alsof ze nog nooit drugs ah. heeft gezien in de leven. <laughs> Wat zijn dat, dat drugs? Ja. Ik denk dat het gewoon heel simpel is. Het is voorhanden. En op het moment dat er een, uh, een aanvoerroute is naar Volendam... en er zijn een aantal mensen die dat lekker vinden... dan blijft Het komt door de bootjes, bedoel dat je? Blijft er gewoon, nee, nee bedoel, maar nee. Maar waarom specifiek op die plek? Dat is toch een wonderlijk iets? Of uh, denk je als we het in kromenie gaan meten... dan is het ook gewerkt? Misschien, misschien toch, toch een uh, beetje vanuit het, het vissersidee. Uh? Veel weg en uh, uh, nee. hard werken. Ja, hard werken, En alles vol met Luc, ik, ik, wat zeg je toch? Ja, ik heb dus dingen gezien met drugs, jongens. Uh, in Twente? No, verschrikkelijk. Ik vind het wel een heel mooi idee dat ze allemaal op zijn gebleven... voor de verkiezingen. Ze waren natuurlijk toch op. Dat maakt helemaal dat ja. niet uit. Dat Blijf vind ik leuk dat ze dat dan volgen. we toch wakker. Drie weken ja. wakker al. Ja. maakt niet ja. uit. Kan en opvallen, het is de trots. Er spreekt toch een soort trots in nou ja, de reacties uit. Hoor, ik, denk gewoon dat erg. Het, ik denk dat het gewoon een stunt is... om inderdaad groter te worden dan Londen en Parijs bij elkaar. Ik denk dat dat het gewoon is. Goed. Tot slot. Nog even in het kort andere punten van deze week. Luc. We beginnen met Obama. Die werd deze week herkozen als president van Amerika. Tonight in this election... You... The American people... Oh, die. Okay. us that while our road has been hard... While our journey has been long... We have picked ourselves up. Yeah. De Obaamster was weer echt on fire nadat hij had gewonnen, hè. Inmiddels is dat alweer een paar dagen geleden. En vandaag bedankt hij in een emotionele speech zijn vrijwilligers. What ja. you guys have done means that the work that I'm doing is important. I'm really proud of that. I'm really proud of all of you. And what you just ja, ja. want to say... Yeah... Passing in Viskont, hij moest huilen, hè, als ja, een was klein meisje. Geen! Minfried. <laughs> ja, we gaan even naar uh, Rachmanimeijer. Uh, naar uh, NAC Groningen. Naar uh, NAC Groningen. 81ste minuut. Groningen staat op voorsprong bij Nak in het Radverlegstadion. De bal komt vanaf de punt van strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Wordt verplaatst naar de rechterkant. En daar komt De Leeuw inlopen. Pakt die bal ineens uit de lucht. En heeft succes. En De Leeuw maakt zijn zesde doelpunt van het seizoen. En dat is knap in tien wedstrijden waarin hij in actie kwam. De Groningers dus op voorsprong. Burnett had het overzicht. De linksback die de middenlijn was overgegaan. Hij speelde naar Schet. Die verplaatste spel dus van links naar rechts. En uitstekend ineens gepakt door De Leo. Niet zo fraai als Van Basten in 88. Want de bal ging laag in de verre hoek. Maar het had er in de hele verre verte een beetje iets van weg. Groningen staat aan de leiding en NAC heeft nog een minuut of acht om daar iets aan te doen. Kijk, Ragnar, dat klinkt al een stuk enthousiaster en vrolijker. Dankjewel. Uh, we gaan terug naar Obama. Kippenvel, uh, was het net zo uh, aanwezig als vier jaar geleden? Ik nee, gooi natuurlijk het even op tafel. niet. Maar dat maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Um... De tekenen voor Obama staan echt heel gunstig... voor een hele mooie tweede periode. Ja. Um, zijn belangrijkste punten... hij heeft twee hele belangrijke punten... die hij moet gaan oplossen de komende twee jaar. Het is ten eerste natuurlijk gewoon die verschrikkelijke schuld... van bijna 16 triljoen dollar. Dat uh, is echt bizar. En dat ziet er heel goed uit nu met de Republikeinen. En het tweede is dat die nieuwe immigratiewetten moet gaan introduceren. Nou, en dan wordt het 2014. Dan gaat het er echt om spannen als uh, de democraten... de meerderheid in de Senaat kunnen gaan terugwinnen. Nou, en dan kan hij net zoals Clinton een fantastische eindspurt uh, gaan maken. Maar wat, ze, hebben toch, ze hebben de meerderheid in de Senaat... Ja, alleen ja, niet in het, is het huis niet... van Afgevaardigden, ja, toch? En, uh, Dat is het. het is ook niet filibuster Proof. Dus ze kunnen zeg maar telefoonboeken gaan uh, ah, voorlezen okay. in de Senaat. En zoals ze uh, veel gedaan hebben de afgelopen ja, vier jaar. Ja. Dus dan, uh, dan, dan kan alle wetgeving kan vertraagd worden. Al is bijvoorbeeld hey, de Obamacare wel doorheen gekomen... omdat er gewoon werd samengewerkt. Maar kortom, die twee punten moet hij in twee jaar op. En dan kan hij twee jaar echt aan een legacy werken. En dat is ook zijn belangrijkste punt. En, uh, waarom, waarom ziet het er gunstig uit in verband met die, met die begrotingstekort? Ja, hij, hij heeft geen campagne meer te voeren. Hij moest de vorige keer moest hij. Uh, binnen twee weken had hij zijn eerste campagneoverleg. Ja. Moet je je voorstellen, je wordt, uh, je wordt president. Je hebt nog niet eentje je inaugurele reden uitgesproken. En je moet alweer ontmoeten met je campagneteam. Binnen een maand moet je alweer donateurs gaan werven. Kortom, helemaal niet het hoofd vrij om president te zijn. En tweede is dat hij echt heel erg last heeft gehad van de Tea Party. Mm. En van die hele, al die verschrikkelijke sentimenten. En die hebben nou keihard verloren, deze verkiezingen. Mm. En die zullen binnen die Republikeinse partij... denk ik, toch wel wat minder belangrijk gaan worden. Goed, volgende punt... We gaan uh, nog even naar Den Haag. Maandag werd daar het kabinet beëdigd. Dan, Dan moet je onderbreken. We gaan rechtstreeks naar Den Haag. Ik zweer of verklaar of beloof of verklaar en beloof of beloof... dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Dat wordt en een belofte. Ja, mooi hè? Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de beëdiging van de ministers. <laughs> nou. En nou, was, ja. dat was het dan. Ja, ja dat was het dan. Oh. Oh. Oh. Okay, nog een keer, nog een keer. Ja, ja, tuurlijk. Ja, nog een keer. Ga even naar Den Haag. Maandag werd daar het kabinet beëerdigd. <tie> ik zweer, of verklaar, of beloof, of verklaar en beloof, of beloof... <tie> <tie> <tie> dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen. Dat wordt en beloof. Ja, dat was hem. Ja, alles moest opnieuw. Beëdiging van de ministers uh, Rutte 2. Uh, zat je ze allebei te kijken? Ja. Ja? Eva? Nee. Nee? En wat vond je ervan? <laughs> Achteraf? <laughs> uh, Jiske vet. Leuk. Ja? ja, moet ze iets mee doen. <laughs> <laughs> <laughs> Hoe is dit voor Bea? Ja, treurig natuurlijk. Iedereen zegt dat het. Ik wil dit jaar is het wel met je demaske van het koningshuis. Ja, als we nou geen ceremonieel koningschap meer hebben, wil in Pride and Prejudice uh, ja, hebben ze maar... nog heeft een koning meer rechten dan onze koningin. Maar ze, Want, hebben, ze, uh, de de... De... ze speelt geen rol meer in de kabinetsvorming. Nee, ze uh, nou, Het moest ook nog openbaar, wil, ze eigenlijk ook niet. En dan moeten ze ook nog eens twee keer als een toneelstukje de boel gaan opdreunen. En uh, gaan toeknikken. Nou ja, uh, ik, uh, ik neem het allemaal graag in ontvangst. Ik vond het heel jammer die, dat, inderdaad, dat die ene opname... Het is ook, geeft ook een inkijkje, maar die ene opname zegt... Moet dat echt? Nee, dan wordt het een toneelstukje. Ja. Ja. Oh. Ik begrijp niet zo goed waarom het dan, Vriendin, waarom het dan per ja. se live moest nog een keer over. Als het toch één keer is gedaan en dan is het, staat het op band. was het ja. uitgezonden. Dan hoef je het dan niet nog een keer te doen. Ik begrijp niet zo goed waarom... Het, dan zijn ze toch gewoon de herhalingen of de, de tapes uit die ze al hadden. Hmm. Het was toch al. Zo al ja. ja. Als ze ja, luikt, nou eens gewoon dat ja, ja, dingen erin beslissen bent. Het moest, moest per se in live. Ja, de koninklijke NWS uh, moet natuurlijk dat uitzenden en dat was ook de afspraak. Dus die zaten klaar. Het moet op de. Uh, de ja, maar dan, dan kunnen ze toch RTL bellen, en zeggen hey, doe maar die tape even. De RVD had ter... het natuurlijk Het was in regie door de RVD voor het eerst. Dat ging niet helemaal lekker. Hoe zou Willem Alexander daar nou naar kijken? Want die moet het in de toekomst gaan doen. Eva, enige gedachten. Nou, die ziet natuurlijk vooral zijn moeder Worstelen. Die denkt ook van shit. Ik moet op een dag inderdaad. Ja, Daar dus ziet hij vast niet uh, met verlangen naar uit. Nee, is, nee. Dat, is dat echt zo? Of denkt hij gewoon, Ja, jij, ja, nou Dit koningschap stelt onderhand weinig meer voor. Uh, in ieder geval, maar juist dan gezien. dan zie je het er toch ook niet naar uit. Dan is het helemaal een soort van wassen Ja, neus. er zijn zeker uh, koningshuizen waar een, waar een koningshuis echt nog een adviserende functie heeft. Die in het kabinet zit, uh, probeert wat vorm te geven. En, en laten we wel wezen, Betrix heeft op een aantal cruciale onderwerpen. Heeft ze best wel vaak goede mening gegeven. Kijk naar Europa. Ja. En uh, nou ja, zoals Willem-Alexander. Uh, ja, moet hij het echt hebben van het volk en... Uh, maar uiteindelijk, als het al... Stel dat... dat inderdaad ja, Spijkenpoepen en, en, en, en koekhappen. Ja. Maar stel, stel dat als er, ergens toch nog een keer... de, de uiteindelijke shit de ventilator raakt... Zou ik maar zeggen dan kan ze toch nog wel. Die, die, die, die macht heeft ze toch nog wel. Ja, de, de, de Kamer kan haar altijd verzoeken. Maar de Kamer kan iedereen verzoeken. Dus ze kunnen ook uh, Erik Korton bellen zou Maar ik niet doen. Als ik, we we hebben het net even over de problemen... bij deze vorming van dit kabinet uh, gehad. Stel nou dat ze toch nog langs... Uh, de koningin, die het ook een beetje vertraagt. Die misschien wat ja. denktijd geeft. Ach, misschien busbrotier. dan net iets beter geweest. Dat ze net iets langer over nagedacht denk hadden. Ook ik... over hoe ze het moesten uitleggen. Ik denk dat Beatrix daar geen advies over geeft. Ja. Deze week werd bekendgemaakt dat Microsoft stopt met Windows Live Messenger, oftewel MSN. MSN, oh. ja, MSN bestond sinds 1999 en ik H, K, V, -V H en ieder D ook. Ik dacht I, W, J, -N M, K. Ik bedoel J, W, T. Op een gegeven moment dacht ik L, M, K, -N K. Ik bedoel lobby. maar ja, ik dacht W, S, S, Zij, U. Maar helaas, Microsoft gaat verder met Skype en stopt met MSN. Oké, okay, vlekjes. Ja, we nemen een beetje afscheid van uh, wat uh, internetgeneraties. Ik heb ook nog MSN, wie nog meer? Ja, ik zeker. Even ja? aanwezig. Je... Nee, dat nee. heb ik niet Maar Je had wel ook nog hey. iets van ICQ, toch? Ja, die... Ah. ICQ, ja, dat was de voorloper. Oh, oh. De Atari-generatie zit hier naast ons, hoor. Ja. Hé, hey, Luister, ik heb alles nog in Pascal moeten schrijven... <laughs> toen ik begon met computers. Sorry, Pascal, niet? nooit van gehoord? Dat zoeken we nog een keer. Okay. Ja, GWB's, ik weet ik nog, jongens. Ja, het? Kijk, Weet dat je, was echt we, voor je de wel wat jolo is? YOLO? Ja? ja, wat is dat okay. ook weer? You Only Live Once. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja. Ken je alle afkortingen maar dit te zijn. Ja. ja. Ken je alle afkortingen, Fiebert? Nee, nee. Nee? Niet zo ROFL, -E ja, soort dingen. Ja, Roffel. Dat, nou, ik ben weer van de Twitter-afkortingen. Ah, ja. uh, Hives heeft ook gezegd dat het een beetje voorbij is. Dus ze moeten zich gaan de her opnieuw uitvinden. Is er nog toekomst voor Hives, denken nee. jullie? Ja, maar de Hives, Hives is al heel lang bezig met wat ze nu doen. Alleen ze hebben nu na twee jaar maar eens een keer gedacht... oké, okay, we, we, we laten het ook maar eens even weten dat we dat doen. Dat was heel, het is een heel raar persbericht dat ze hebben uitgestuurd. En het grote geld was al binnen, want de Telegraaf had ze al gekocht natuurlijk. Dat scheelde ook. We gaan naar uh, Ragnar Niemeijer. Het ligt uh, stil in Breda in de laatste minuut inmiddels. Er komt een voorzet vanaf de rechterkant van Hooy. Dat is de ingevallen buitenspeler bij de Bredanaars. En dan uh, ja, vallen eigenlijk de doelman van Groningen, Luciano en doelverdediger... Uh, Virgil van Dijk over elkaar heen. Die twee raken geblesseerd. En dus uh, ja, het slotoffensief van nak onderbroken. Nog wel een keer een schot gezien uit de draai van Koedelje, Die bij de 0-0 stand wat aanvallender was gaan spelen. Met de punt naar voren op het middenveld. Gillersen kwam er op dat moment als controleur bij. Maar Groningen aan de leiding. De wedstrijd ligt stil. Het lijkt erop alsof Robert Maaskant dus een overwinning gaat boeken tegen zijn oude werkgever. En die negatieve serie van drie nederlagen in de competitie. Wel een overwinning tegen Ado in de beker. Maar die negatieve serie dat Maaskant die met FC Groningen gaat doorbreken. Overigens kan het over Lurling daar straks, terwijl we nog steeds niet spelen. Uitgevallen, dat het niet gezien en dat was niet zo gek bleek achteraf. Want het schoot ergens in een spier en daardoor moest hij worden vervangen door Alex Schalk. Ik denk dat we de wedstrijd gaan hervatten als Luciano en Virgil van Dijk weer staan met een scheidsrechtersbal. Overigens van Geester, die van Dijk en ook Kwakman komen hier uit Breda. En je mag bij Groningen één keer per jaar de joker inzetten. Dat betekent dat als het voor jou gunstig is, ja, het publiek fluit omdat het lang duurt voor een scheidsrechtersbal komt. En ja, nu trapt Groningen de bal naar voren, die Nak had uitgespeeld. Maar het leuke van die jokers is, als je hier vandaan komt, mag je hier vanavond blijven. Moet je van tevoren aangeven. Dus we gaan er twee minder terug naar Groningen vanavond. Het <laughs> is 1-0 voor Groningen, we spelen dus nog in de bestuurde tijd. Lucky, ja, de NOS zoekt een nieuwe weerman of weervrouw. En vandaag was er een screen test. Dat ging heel erg goed, vond ik zelf. Het was uiteraard de eerste keer dat ik dit mocht doen. Is Erwin Kool jouw voorbeeld? Uh, zeker, ja, daar kan ik echt niet tegenop. Dat, uh, daar, kijk ik, uh, daar kijk ik zeker tegenop. Hoe hij mensen meeneemt in die camera. Dus hij, hij pakt een soort van die camera bijna vast. Oh, oh, oh. Erwin Krolder was echt een pure weerporno. -ge. Maar goed, hey, die is dit dus een uitgebied. En dus is het tijd voor een nieuwe ster. En de eisen voor de nieuwe weerman zijn hoog. Uh, iemand die uh, in staat is om, uh, ja, om, om, om een persoonlijkheid te worden. Dat is eigenlijk uh, een van de belangrijkste dingen, vind ik... Um, en het moet natuurlijk ook iemand zijn die, die, die wat verstand heeft van het weer, maar... maar... ja, zoals Gerrit zelf eigenlijk altijd al zegt, als je hamer goed zit, dan komt het zonnetje vanzelf wel. Doel is dus persoonlijkheid worden. Erwin Krol, dat was echt een persoonlijkheid. Je leerde hem echt kennen zo door de jaren heen. En zo wist je bijvoorbeeld dat Erwin een auto had. Geniet als het eens een keertje lekker stormt. Geniet als die dikke regendruppels op je vallen of die miser als je op de fiets zit. Tuurlijk, Erwin, hè? Met je dak. Gaan we missen, Erwin Krol? Nou, dit was toch even een staaltje puur poëzie. Tuurlijk. Wat we hier hoorden. Ja. Vond ik wel. <laughs> Pressie poëzie. Ja. Maar, maar Erwin Krol, ja, ik bedoel, daarna zijn nog vele andere mensen ge gekomen. Kan je wel in zijn voet, uh, voetsporen treden eigenlijk? Nee, maar ze zoeken niet een nieuwe Erwin Krol. Ze zoeken natuurlijk een nieuwe persoonlijkheid. Ja, maar wat moet hij kunnen, volgens jou? Nou ja, dat hebben we net gehoord. Nee, moet volgens zullen... jou. Eh... Oh. Uh... Ja, ik ben ook erg van de persoonlijkheid. <lacht> meer dan het weer. Nee, uh, ja, Jezus, wat moet hij hebben? Nou, ik nou, heb we willen, alles, ik we heb we één willen punt. dat alles steeds ja? meer. St uh, uh, het moet iemand zijn die nu eindelijk eens durft te zeggen dat het weer wel van de afgelopen dag me vrij weinig interesseert. Dat het <lacht> me meer gaat om morgen. En de dag daarna krijg eerst vijf minuten gelul over ja, wat voor weer het wat is, is vandaag. Ja. Ik snap daar echt geen reet van, maar dat is allemaal illing. Dat is duiding. Ja, in in Vele landen is het, een, is het een mooie vrouw over het algemeen die gewoon goed kan presenteren. Verder niet zoveel kennis. Is dat een idee? Zou dat hier werken? Nee, daar zijn we Verder toch al finistisch kennis, voor. Is dat zo? Nou ja, toch wel, ja. Er zijn wel een paar landen waarbij vooral de visuele aspecten, zou ik het zo zeggen, eerlijk ja, tot, ja, uh, belangrijker zijn dan de, de meteorologische kennis. Oh, dan ga ik daar wonen. Oh, ja. Dat is Italië. Ja, bijvoorbeeld. Nou, Amerika <laughs> is zijn er nog al al wat goed. Goed, we gaan door. Laatste puntje, Edwin van der Sar. De oud-doelman wordt algemeen directeur van Ajax. Het zal uiteindelijk nog beklonken moeten worden en er zullen handtekeningen uh, onder uh, overeenkomsten moeten worden gezet. Maar het is wel een opvallende keus na uh, tot je verenste doel te hebben verdedigd en één jaar uh, op, op redelijk niveau een studie te hebben gevolgd. Of je dan klaar bent om een beursgenoteerde onderneming uh, te kunnen leiden. Ja, maar aan de andere kant, het is per slot rekening Ook maar Ajax, een rustige provincieclub waar eigenlijk niet zo heel verschrikkelijk veel <lacht> gebeurt. Ook dit jaar nog een stabiele middenmotor eigenlijk. Met zo nu en dan een uitschietertje in Europa. Dat kan daar vast wel hendelen. Jij was voor, Luc. Welk team? Het mm -mm. ging heel goed van de week. Twente. Ja, Twente. Heel goed. Ja, dat was het. een oh, dat is leuk, spannend. Wel, ja. uh, ik zie het hier in de studio. Uh -huh. ja, Blij er mee? Nou ja, ik, ik hoop voor Edwin dat ze, hem een beetje, dat ze hem een beetje de tijd gaan geven. Want wat, het, wat, wat er net gezegd werd, het is een beursgenoteerde onderneming. Het is dus niet niks. en het ja, is, is, is keeper. super slim, hè? Ja, dit is hij, niet, hij is niet dom. Maar om zo'n groot bedrijf te leiden, dat kost... En hij wordt ingewerkt edere, edere, door zakenman. Ja, nou ja, goed, dat hoop ik. Dus. Is hij de, de redder? <laughs> Niemand kan Ajax redden, behalve Ajax zelf. BNN Today zet een punt... Achter de week. Nou, en daar nou maar eens een plaatje bij bedenken. Eén plaatje doen dan nog. Nou ja, als je het hebt over winnaars. Dit zijn winnaars. Uh, Alt-J heeft ja. het beetje. Komen uit Engeland uh, waren genomineerd voor de Mercury Prize... dat een zeer uh, prestigieuze toestand is. En die hebben ze gewoon binnengehaald. Een uh, aantal Michael Kiwanuka allemaal achter zich, achter zich gelaten... en ze wonnen uh, die prijs. Aankomende maandag heb ik opnames voor het prachtige programma... That's Life van BNN op de 3FM. En het wordt de zaterdag daarna uitgezonden. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Dit is Alt-J en Tesla Late. Op ze, zag, ze zegt gezegd, een bijzonder bandje. Ja. J dus, aankomende maandag uh, opnames voor Dead Live. Het mooie was, we, hadden de, de, de, we gooiden de boel open. En uh, binnen twee minuten was de gastenlijst oh, wow. Heel goed, ja. Dus. Ik heb een vel toch nog aan het eind. Eva Hoeken, Siewert van Liener, dankjewel voor je komst aan de studio. Een fijn weekend alvast. Uh, Erik natuurlijk, bedankt voor je fijne platen. Luc, uiteraard bedankt. Maandag ben je er gewoon weer. Dan is er weer een nieuwe BNN Today. Zo meteen NWS langs de lijn met Robert Meder. Zo jongens. Zie je wat, je gaat ons verlaten. Wat? We gaan dan Nog even niet. Maar ik ga, ik ga eerst op, uh, op reis. Dan ga ik proefsturen en dan ga ik misschien Vol wel in studeren. gaat emigreren, Maar ah, ja. ja. hebben Ook toch geen... Nog even jongens. Wat moet er met Nederland gebeuren? We hebben toch glasvezel? Dan kunnen we via de Precies. glasvezel. Via <laughs> de Skype. Is dat nieuws trouwens? Volgens mij is dit nieuws. Nee, dit dit is van de VVD en de PVDA moeten terug naar de onderhandelingstafel. Volgens mij moet het een plan van tafel af.